We, the German Führer and Chancellor and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples Never to go to war with one another again. We horen hier Neville Chamberlain in zijn Peace for Our Time speech in 1938. Chamberlain meende een crisis afgezworen te hebben met de ondertekening van het verdrag van München. Daarmee hadden de westerse democratieën een toegift gedaan aan Hitler, die zijn zinnen had gezet op het Tsjechische Soedetenland. Met het verdrag van München verkreeg hij de annexatie. De speech van Chamberlain kent nu een bittere nasmaak. Hij dacht dat Hitler te vertrouwen was en dat hij het daarbij zou laten. Hij dacht dat hij de vrede gekocht had. Maar nog een jaar later viel Duitsland Polen binnen en was een nieuwe wereldoorlog in gang gezet. Nu het maken van een atoombom alvast in theorie mogelijk was, ontstond de vrees dat de nazis er een zouden ontwikkelen. Ze hadden immers nog steeds enkele uitmuntende wetenschappers die het Derde Rijk dienden. Toch was het intellectuele landschap de jaren voorafgaand aan de oorlog onherkenbaar veranderd. De kiem van die verandering vinden we al in de woelige periode na de Eerste Wereldoorlog. Die werd gekenmerkt door een invretend antisemitisme. De haatboodschappen kwamen ook uit de wetenschappelijke kringen. Een van de meest prominente haatspuwers was de Duitse Nobel-laureaat Filip Leenaert. De man had een bloedhekel aan de Joodse invloed op de wetenschap, die zogezegd een corrumperend effect had op de zuivere Arische manier van denken. En het perfecte voorbeeld van zo'n corrumperende invloed zag Leenaard in die verdomde relativiteit van Einstein. Met de algemene relativiteitstheorie was Einstein een beroemdheid geworden in 1919. De theorie zelf was nogthans vier jaar eerder al losgelaten op de wereld, maar het was nog wachten op een overtuigende empirische bevestiging. Een van de voorspellingen was dat sterrenlicht wordt afgebogen door de massa van de zon. En die afbuiging zou dubbel zo groot moeten zijn ten opzichte van wat je volgens de Newtoniaanse fysica zou verwachten. Met de nodige metingen kon men dus zien welke theorie het bij het juiste eind had. De zonsverduistering van 1919 bood daar de ideale gelegenheid toe. De beroemde expeditie van Arthur Eddington had als doel om foto's te nemen van de sterren naast de verduisterde zon en nadien hun positie te vergelijken met foto's van diezelfde sterren wanneer ze zich niet naast de zon bevonden. Het verschil zou duidelijk maken hoeveel het licht van die sterren werd afgebogen door de zon. En dat bleek dus precies zoveel te zijn als Einstein voorspeld had. In de Times werd al meteen van een revolutie in de wetenschap gesproken. Einstein werd plots een beroemdheid. Maar hij merkte al snel op dat hij als jood en pacifist voor sommigen de belichaming vormde van alles wat ze verafschuwden. Die haat vertaalde zich bovendien in daden. Walter Rathenau was een vriend van hem. Chemicus en natuurkundige van opleiding, maar intussen minister van Buitenlandse Zaken in de Weimarrepubliek. Ook een jood en ook zeer zichtbaar. Hij zou het met de dood bekopen. Rathenau werd immers in 1922 vermoord door rechtsextremisten. Het is in diezelfde periode dat Adolf Hitler opgang begon te maken. Na een gefaalde staatsgreep ging hij in 1924 in gevangenschap aan het schrijven. Het resultaat was Mein Kampf, 700 pagina's van giftige onzin over het Joodse volk. Hij beschreef ze daarin als de verpersoonlijking van de duivel, een ras van leugenaars, een horde ratten, parasieten op het lichaam van andere volkeren. Er was in dat boek nog geen sprake van een entleuzong, maar impliciet sturen zijn woorden al aan op een volkerenmoord. De volgende passage over de Grote Oorlog liet weinig aan de verbeelding over. Het miljoenenoffer aan het front zou niet voor niets geweest zijn mochten 12.000 tot 15.000 Hebreeuwse volksverdervers onder het gifgas waren gehouden. In 1933, Hitler had dan al alle macht naar zich toegetrokken, zou het antisemitisme officieel beleid worden. Op 7 april van dat jaar vaardigden de nazi's de wet tot herstel van de professionele overheidsdienst uit. Ambtenaren die niet van Arische afkomst waren, moesten met vervroegd pensioen. Ging het om vrijwilligers, dan moesten ze ontslagen worden. Meer dan duizend academici werden daardoor uit hun ambt gezet. Verschillende wetenschappers gingen in gedwongen ballingschap. Het was een regelrechte leegloop. Max Planck, die was zelf geen nazi, maar als voorzitter van het Kaiser Wilhelm Genootschap ging hij even in tegen het beleid. Toch vroeg hij een audiëntie bij Hitler aan, met de iets wat dubieuze redenering dat er verschillende soorten joden waren. Waardevolle en waardeloze. Maar Hitler moest toch herkennen dat een Nobelprijswinnaar chemie, zoals Frits Haber, waardevolle bijdragen had geleverd aan het Duitse Rijk. Hitler kon het onderscheid dat Planck maakte niet appreciëren. Een jood is een jood. Het begrip waardevol viel daar volgens hem niet mee te associëren. Om te overleven moesten velen dus emigreren. Er ontstonden gelukkig verschillende initiatieven om hen te helpen. Een ervan was de Academic Assistance Council in Londen, onder het voorzitterschap van Ernest Rutherford. Gelijkaardige hulporganisaties zag je in de VS, waar uiteindelijk vele wetenschappers zouden belanden. En ook in Kopenhagen kwam er hulp. Niels Bohr bood zijn eigen instituut aan als toevluchtsoord voor fysici. En hij richtte bovendien een comité op ter ondersteuning van gevluchte intellectuelen. Maar ondertussen bleef er wel veel bewegen op het Europese toneel. Italië poogde een koloniale bezetting van Ethiopië in Spanje brak een burgeroorlog los en in Duitsland werd de situatie steeds grimmiger na het invoeren van de rassenwetten van Nuremberg. Een uitbarsting van geweld tekende zich af in 1938, net na de annexatie van Oostenrijk. In november van dat jaar werden Joodse winkels, Joodse gebouwen, Joodse synagogen verwoest en geplunderd. Tijdens Kristalnacht, zo genoemd omwille van het verbrijzelde glas, werden honderden Joden vermoord. En zo'n 30.000 Joodse mannen werden gearresteerd en opgesloten in concentratiekampen. Het is in deze context dat velen het land ontvluchten en het is in deze context dat er vrees ontstond voor een nazi-atoombom. Het atoomprogramma van de nazi's, met onder andere een belangrijke en dubieuze rol voor Werner Heisenberg, zou echter nooit veel voorstellen. Maar dat wisten de geallieerden niet. En zo was het startsein gegeven voor een denkbeeldige wapenwedloop.